blijven veel toeristen weg. Eerder kreeg Egypte ook wat te maken met de forse afname van het aantal vakantiereizen. Veel reizen naar Sharm al-Sheikh zijn nog steeds geschrapt... na een aanslag op een Russisch passagierstoestel boven Egypte. Het aantal faillissementen is na vier maanden van stijging gedaald. In januari zijn 27 faillissementen minder uitgesproken dan in december. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is geen duidelijke trend zichtbaar. Het aantal uitgesproken faillissementen wordt onder meer bepaald door het aantal zittingsdagen van rechtbanken. Als er minder zittingsdagen zijn, kunnen er minder zaken worden behandeld. De meeste faillissementen vorige maand zijn uitgesproken in de handel. Het waren naar 96. Het weer: de wind neemt af. Alleen in Zuid-Limburg nog kans op windstoten. Vanochtend eerst af en toe zon, in de middag gaat het regenen vanuit het zuiden. En het is rond de 7 graden. Dit was het NOS. -show. ZFM. Verkeersupdate.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 Despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Yo sentir y tú sin mí dime qué puedo ser feliz esto no me gusta esto no me gusta es que yo sin ti y tú sin mí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 Ja, ja, ja. Oh, ja, ik dacht dat je klaar was. Nee, nee, ik heb nog een berichtje. Ja. Nou, oké, okay, ga maar dan. Magnussen neemt zitje over van piloot bij Lotus. Kevin Magnussen keert komend seizoen terug op de grid. De 23-jarige Deen in de Formule 1-team van Lotus... het stoeltje over van de Venezolaanse pastor Maldonado. De andere rijder bij Lotus is de Britse rookie Jordan Palmer. Magnussen was afgelopen jaar nog reservecoureur bij McLaren... waar hij het veld moest ruimen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 Ik en Simon en kijk omhoog. Jawel, de eindstander van de wedstrijden. die vanmiddag om half drie gestart zijn. We hebben het over de graafschap tegen NEC. Daar werd het 1 tegen 1. En FC Groningen en houdt drie punten in de Euroborg. Want zij verslaan SC Kambuur met 2 tegen 0. En wat ja, voor vijf, De klapper. De klapper van de dag. FC Utrecht ontvangt thuis PSV. Dus PSV mag in de. Ja, de, de revanchewedstrijd eigenlijk wel hè, van afgelopen week. Dus kwart voor vijf FC Utrecht thuis tegen PSV. En zometeen het dier van de week. never know Goed doen, uh, Albert ja. ja, hè? E valt hier eraf, hè dat vind je. Even de neus recht zetten. Even je neus recht zitten. Jorge Kuttenstaggers in We hebben aandacht voor Red dier van de week. Deze week Flint. Flint is een prachtige kater van ongeveer 5 jaar oud. Hij is erg verlegen en moet even aan je wennen voordat je hem mag aaien. Omdat hij zo verlegen is, komt hij niet snel naar vreemde mensen toe. Hierdoor is het lastig voor hem om een nieuwe baas te vinden.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 Zo dan om kwart voor vijf gaat hij eraan komen hoor. Het gedicht van de dag. I was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 like Ja, is zo dadelijk om kwart voor vijf. Dan gaat hij beginnen. Hè? De klapper van de dag uit de eerder divisie. We hebben het over FC Utrecht tegen PSV. Een andere klapper is het gedicht van de dag en die gaat over muziek.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 Hij de grootvader van Prince prins en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, Niet zoals hier waarmee je uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stil uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, en ik bezweer u, beminde gelovigen, uh, het ging voor je. Het ging voor het, ging het, ging het ging het ging voor het, het ging Dacht ik moet minder gelovige. Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel buiten? zwijg me van de laatste kutsgroep uit Engeland. Speel me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé,